om 75.000 euro heeft gevraagd... in ruil voor steun voor de bouw van een groot winkelcentrum in Tilburg. Smolders bevestigt dat hij door rechercheurs is gehoord... maar hij ontkent dat hij om steekpenningen heeft gevraagd. Volgens hem is er in deze zaak juist geld betaald aan burgemeester Freeman. Smolders noemt de zaak een laatste poging van Freeman... om zijn aftreden te voorkomen. De burgemeester ligt onder vuur voor het achterhouden van informatie... rond de bouw van het Midi-theater in Tilburg. Eurocommissaris Kroes geeft minister Bos nog 24 uur de tijd om onderdelen van ABN AMRO of Fortis te verkopen. De termijn daarvoor liep eigenlijk rond deze tijd af. Kroes wil dat ABN-dochter HBU wordt verkocht, net als een aantal regiokantoren. Volgens Kroes krijgt de nieuwe fusiebank anders een te sterke positie op delen van de Europese markt. Ze gaf al een aantal keren eerder uitstel en heeft dat nu opnieuw gedaan omdat er volgens haar bemoedigende ontwikkelingen zijn. Ook minister Bos is optimistisch. Dirk Scheringa vraagt deze week ook het faillissement aan van DSB Beheer, de moedermaatschappij van tal van andere bedrijven, waaronder voetbalclub AZ en het Scheringa Museum voor Realisme. Dat zei Scheringa in het programma Pauw en Witteman. Vandaag werd door de rechter de DSB-bank failliet verklaard. Ook is er al beslag gelegd op het DSB-stadion van AZ door bouwbedrijf Midret. Dat bedrijf bouwt in op meer het nieuwe museum van Scheringa. Vrijdag werd de bouw stilgelegd, omdat DSB niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kon voldoen. Voor AZ heeft het beslag op het stadion geen gevolgen. AZ huurt het complex, ongeacht wie de eigenaar is. Het weer, opklaring en droog, minimaal rond drie graden. Overdag flinke periode met zon, het wordt elf tot dertien graden.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 resort, we, we went in It made you cool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 You work for Elite They say you're embarrassed in Paris at some fashion show. So I'm getting closer. That's all I need to know. in your heart. Don't you see?